En noodopvang, uh, die worden door het COA en het, uh, het landelijk, het LOCC, wie helpt me ook alweer wat de afkorting is. Het is ook het, uh, het landelijk coördinatiecentrum voor crisis, maar ik ken de exacte afkorting niet. Uh, kijk, crisisnoodopvang wordt hier echt bedoeld als grootschalige opvang in geval van rampen en crisissen. En dan praat je over drie, vier dagen. Zo compact is dat, want daar wordt alles op alles gezet om mensen door te plaatsen. Dat is crisisnoodopvang. Geen enkele discussie over mogelijk. Noodopvang, dan gaat het over hallen en locaties... en dergelijke voor de duur van 6 tot 12 maanden. En dat is ook nog een opvangcapaciteit van minimaal 300 tot ongeveer 600. Dat is noodopvang. Tijdelijke opvang zit je weer over andere duur te praten. Dat zijn de nuanceringen. Statushouders, dat, dat zijn mensen met een status, met een vergunning... die wachten op uitplaatsing. Mevrouw de voorzitter, in dit dossier... Er zitten heel veel raakvlakken met de portefeuille huisvesting. Ja. En dat is mevrouw Tjallik. Ja. Eh... Daar wilde ik naartoe oh, gaan. Goed. Ja. Ja, ik, was, ik, ik was erin gezaind, dank u. Gof. Ik vind het wel prettig twee keer gezaind te worden. Mevrouw Tjallik, u heeft nog een aanvulling. Dank u wel. Um, de burgemeester heeft al een paar dingen gezegd... met betrekking tot uh, huisvesting. Wat ik ernaast wil leggen is dat we vanmiddag te horen hebben gekregen dat de eerste uh, vluchtelingen zijn uh, opgevangen in de koepel. En de informatie die ik toch met jullie wil delen... is die we ook krijgen. En dat maakt het alleen nog maar schrijnender. Dat de mensen die daar komen... die zijn min of meer... Uh, ja, hoe moet ik dat uitdrukken? Ze zijn ook naar Europa toegelokt... met beelden van dat ze bijvoorbeeld uh, foto's te zien krijgen... van huisjes in Haarlem langs een gracht dat ze daar zouden kunnen gaan wonen. Ja, het is bijna lachwekkend, maar het is gewoon intens, triest. Want het betekent ook, dat wordt aangegeven... dat de mensen die nu, een merendeel van de mensen die nu komen... er zitten voor 20% zeer hoog opgeleide mensen bij. Voor 30% hbo. En 50% is moeilijk inschatbaar. Maar dat is dus niet te vergelijken met eerdere vluchtelingenstromen. Tweede, wat een belangrijke rol speelt, is wat ik net aangaf, is bijvoorbeeld dat Nederlanders die willen helpen en met spullen komen, daar hebben ze helemaal geen behoefte aan. Ze hebben best wel geld. Dus het is een heel ander soort vluchteling dan we tot nu toe hebben meegemaakt. En dat maakt het vraagstuk nog complexer. Nou, dat wil ik meegeven, want dat gaan we later in het traject. Natuurlijk ook nog meemaken, want dat heeft consequenties. Mensen komen hier met verwachtingen waar we echt niet aan kunnen voldoen in eerste instantie. Het is de vraag of we dat kunnen in tweede instantie. We kunnen ze niet zien als onbemiddelde mensen... die van alles en nog wat kunnen gebruiken en even, ik bedoel dat niet komisch... maar tweedehands schoenen, dat is hem dus niet. Dus je wil wel helpen, maar wat kun je dan doen? Nou, dat is gewoon mede een belangrijk aspect... Bij deze opvang. Uh, voorzitter. Dank u wel. Meneer Paap. Uh, ik had uh, toen straks uh, mijn betoog over, uh, overleg met uh, de Kei om te kijken om te stoppen van uh, sociaal huurwoningbouw. Want alle sociaal huurwoningbouw hebben we straks had en had nodig. Is het niet uh, voor een vluchteling, is het voor onze eigen burgers natuurlijk. Dus bent u daar, gaat u daar in gesprek mee? Om te kijken uh, van, nou jongens, laten we nu alsjeblieft stoppen met het verkopen van sociaal huurwoningen, want we hebben ze hartstikke wat nodig straks. Meneer Paap, uh, ik zie de voorzitter van ons huurdersplatform uh, daar zitten. Hij kan u ook vertellen dat wat betreft 2015, dit jaar, er geen woning meer verkocht kan worden. En uh, het opnieuw eventueel verkopen van een woning valt normaal gesproken onder de prestatieafspraken. En die worden met jullie gedeeld, daar moeten jullie een fiat aan geven. En het is pas in begin 2016, half 2016, dat we zover zullen zijn. Dus in die zin is dat helemaal op dit moment niet aan de orde. Uh, het nog meer verkopen van sociale huurwoningen. Uh, laat ik het dan anders zeggen, voorzitter. voorzitter, voorzitter. Hoor en de de wethouder Meneca, nu? Er was iemand u net voor. Voorzitter, hoor ik de wethouder nu zeggen medio 2016 dat de prestatieafspraken naar de Raad komen? Ja, dat klopt. Okay, nog. Dan dan 1 januari u nog... moeten ze hier liggen. Ik weet het, ik weet er alles van. Maar daar krijgt u nog informatie over. Want dat heeft te maken met de nieuwe woningbed. En uh, sowieso in de regio zijn daar afspraken over gemaakt. Want de data die worden genoemd zijn gewoon niet haalbaar. Maar er komt nog een toer. Voorzitter, in Amsterdam zijn ze al vier maanden klaar. Dus ik verwacht ook dat de gemeente Zandvoort klaar is. Meneer Paap, hetzelfde reactie. Dan kijk ik even naar de leden van de Raad en dan met name kijk ik naar de heer Sandbergen en Mettes over de textuele aanpassingen of u daarmee... Ja, voorzitter, ik, ik vraag toch vijf minuten schorsing. Ik, ben, schorsing. Ik, ja, ik wil graag van de heer Demmes horen uh, uh, van waaruit hij die wijzigingen voorstelt. En die wil ik even doornemen met uh, okay. andere Oké, kunt u dan ook meteen de vraag van de VVD meenemen over het proactief? Die kan ik niet wel beantwoorden, voorzitter, daar heb ik geen moeite mee. Ik heb met proactief bedoeld wat in het persbericht staat en wat net uitgelegd is door de burgemeester. Dat ze dus al in een heel vroeg stadium bezig geweest zijn in dit college om te verkennen naar de mogelijkheden toen die crisis zich aandiende. Dat bedoel ik met proactief. En voorzitter, er was nog een vraag in hoeverre de motie betrekking heeft op tijdelijke opvang. Zo was het in eerste instantie de motie van PvdA Sociaal Zandvoort. Maar op deze motie zich nu ook verder uitstrekt tot noodopvang en reguliere opvang. Ja? Kunt u deze vragen meenemen bij uw bespreking? Ik heb het net al gesteld. Ja, hoor, dat doen we. Ja? Dan uh, schors ik voor vijf minuten als u daar voldoende aan heeft. Bij deze. Sorry voor de kleine onderbreking. Uh, momenteel is een pauze op de raadsvergadering. Wij zijn er dus, uh, We komen zo weer bij jullie terug. Hier weer. 1000 miles. Vanessa Carlton. Als Vanessa vandaag zin heeft. Ja, dit was... Dit was... Cool live. This kiss for from Whitney Whitney Houston. Your imaginary. Brennan Hart. Live op ZFM. Zigo Kanaal 40. Op de Eet 106.9. Hier heb je live ZFM met de raadsvergaderingen. Dinsdag van 8 tot 12. Veel plezier! Dit was een Mercenary met Brandon Hart. Hier nu hoor je nu even kijken. In your arms van Chef Special natuurlijk. Ik dacht het I ook wel. Grappig gezellig nummertje voor zo. Dinsdagavond. Het is alweer bijna nacht, jongens. Hier heb je Chef Special in your arms. Ik weet dat je bent. Ik weet dat je bent. mind is in controle. Want het is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 Ja jongens, hier was Chef Special, met In Your Arms, live ZFM. We gaan zo weer verder met de raadsvergaderingen, maar joh. Wat dan called? Van Katy Perry. Nog een klein stukje. Heren. Ja, dit is de raadvergadering van 22 september. Meneer Debbers. Het is kwart over elf. Dit ik is het tweede een deel. Nemen. Wederom. Dan heropen ik hierbij de vergadering. En dan zal ik het eerst het woord willen geven aan degenen die hebben verzocht om een schorsing. En dat ja. is meneer Metters in dit geval. Ja, dank u wel. Uh, ja, ook, ook een beetje. Ja, dank u wel uh, voorzitter. Uh, we hebben iets meer tijd nodig gehad. Daarvoor dan uh, excuses. Maar we hebben geprobeerd elkaar uh, te vinden en te overtuigen. Dat is niet helemaal gelukt. Uh, en dan op een gegeven moment uh, dan stop je daar ook mee. En dan ga je als politieke vrienden verder uit elkaar. Maar het betekent dat de motie... Uh, dat is de uitkomst van dit overleg... Uh, ongewijzigd ingediend gaat worden. Dank u. En de vraag van mevrouw Geuronson... het verschil tussen de oude en de nieuwe motie. Ja. Die zal je uh, ook meenemen. Ja, ja, ja. Nou, in deze situatie... het gaat om de statushouders. Dat is, dacht ik, net ook uitgelegd. is een heel andere categorie uh, mensen. Uh, die heel andere... Uh, recht te hebben en op een andere manier behandeld worden door de COA. Uh, dus die staan hier in feite los van. En dat is mijn beeld. En als het niet juist is, dan de burgemeester weet me daarin te verbeteren. Dan mag hij dat graag doen. Maar uh, het gaat niet om noodopvang. Dank u wel. Mevrouw Keurels. Voorzitter, mijn vraag ging niet over de statushouders, maar het ging erop of de motie de intentie had uh, ook te doelen op noodopvang, reguliere opvang en tijdelijk opvang. Meneer Metters... Meneer tonen. Dat, dat horen we van, de, van de, het overleg van het college van BW. Ja, ok. ja, voorzitter, ik weet, ik weet niet wat Meneer mevrouw Wilson bedoelt met reguliere opvang. Uh, noodopvang, daar heeft, daar heeft de, de, de, de, de portefeuillehouder net al gemeld. Dat is, het is zeg maar, die crisisopvang, dat is voor een paar dagen... Uh, en daarnaast hebben we dan nu uh, de, de opvang die we hier beschreven hebben voor de vluchtelingen die binnenkomen. En dan praten we over die 7, 7214 die we moeten in Nederland. Plus natuurlijk alles wat hier allemaal nog binnenkomt. Dus daar begrijp ik uit dus dat het verder gaat dan alleen crisisopvang voor een paar dagen. Ja, zeker. Ja, okay. nee, ja. Nee, nee. ja. Dank u. Ik kijk even rond. Heeft er iemand behoefte om in tweede termijn nog het woord te voeren? Mevrouw Keurensom? Meneer Demmers? Meneer Demmers. Uh, ja, we hebben overleg gehad uh, over die wijzigingen. Uh, de eerste wijziging tijdelijk eruit, daar is men mee akkoord. Alleen uh, het woord tijdelijk in, uh, roept het college op nummertje 1. Daar uh, wilde de meerderheid of een aantal van de gesprekspartners uh, het woord tijdelijk absoluut niet erin. Omdat men uh, op een of andere wijze kan betogen dat de gemeente Zandvoort zich ergens in zou uh, beperken. Um, ik vind dat uh, men altijd zou kunnen terugkomen op deze motie... En in principe kunt u, kunt u dat proactief met de gemeente, et cetera, kunt u uitleggen als reguliere opvang die altijd kan duren. En dat was de bedoeling niet van deze crisissituatie vanuit de regering. Dus wij kunnen met het hele ding leven, maar als dit er niet in komt, dan heb ik het niet meer over crisisnoodopvang, ook niet meer over noodopvang, gewoon permanent huisvesten binnen de gemeente... of wat voor manier dan ook. En ik denk niet dat dat verstandig is... in dit stadium om dat te beslissen. Maar die tonen. u heeft er niet interesse. Uh, ja, voorzitter. Uh, ik, ja, de heer Demmers gaat daar toch... Uh, veel te ver in. Uh, want dat hebben wij geen van allen gezegd. Uh, Sterker nog, we hebben ook in die schorsing... ook we gezegd, luister... Uh, laat het er zo staan. Geef eerst het college de gelegenheid... om datgene wat ze beschreven hebben... in een uh, in, in persbericht... Uh, om dat verder, verder uit te werken... Uh, ga je in ieder geval niet vastleggen op... dat doen wij twee jaar of dat doen wij drie jaar... om de hele simpele reden dat je een hele goede gemeente over je heen krijgt... en terecht, denk ik, als je dat niet zou kunnen waarmaken... je gaat niet, je, je, ja, je gaat niet al een voorschot nemen op datgene... Uh, waarvan je nog niet weet wat op je afkomt... tegelijkertijd de waarschuwing die we straks al hebben gegeven... van denk erom, het is niet alleen maar nu even die 7214... nee, er komt nog veel meer... De komende tijd en de komende jaren. Nou en in die zin is het heel raar om, dit, om die dan vast te leggen op een beperking in de tijd. Wat men overigens in Tilburg wel, tot voor mij, fok, echt, ik, ik, ik snap er geen bal van. In Tilburg hebben ze jaar, jaar. ja jongens, en, en ga je dan alles dat weer opnieuw bekijken. Nou je laat nou eerst het college, uh, en niet in alle rust, maar met grote spoed. Uh, maar in ieder geval dat ding doen wat het college moet doen en heeft gezegd te gaan doen. En dan kunnen we aan de hand en naar bevind van zaken kunnen we daarna zeggen... nou, Oda, en daar had ik misschien zo'n kaartje aan of zo'n kaartje of zo'n kaartje. Maar ga je nu niet voorhand vastleggen. Dus het is onverstandig, meneer Demmers, als je dat doet uh, met dat woordje tijdelijk. Geef het nou even de rust, de gelegenheid om uh, vorm te geven. En, uh, en het zou alleen maar prettig zijn als u dan ook voorstemt. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Keuronsen. Ja, voorzitter. De portefeuillehouder zei het zelf al aan het begin van deze avond... wij zitten hier niet om de landelijke politiek op te lossen. Voorzitter, ook de Europese politiek kunnen wij hier niet oplossen. Wat hier voor ligt is een probleem van een grotere macht dan Zandvoort. De VVD-Zandvoort sluit zich volledig aan bij het standpunt van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Het standpunt wat ondertussen verheven is tot Europees beleid. Primair dient er opvang en zorg in de regio plaats te vinden... Maar, en het is al vanavond ook al even gememoreerd. We kennen allemaal de beelden. En er is er ook een ander korte termijn perspectief. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Maar ook, voorzitter, mensen die vluchten vanuit economisch perspectief. En eerlijk gezegd, geef ze eens ongelijk. Zolang grenzen open blijven en de stroom vluchtelingen blijft komen. Onder andere door de oproep van mevrouw Merkel. Daarnaast vindt de VVD ook... Dat er een luisterend oor en zeker ook aandacht moet zijn vanuit de politiek voor de zorgen die er leven en zijn bij grote groepen binnen de Zandvoortse samenleving. Mensen die zich zorgen maken om hun leefomgeving, om hun woonsituatie. Want wat betekent dit onder andere voor de woningvoorraad in Zandvoort? Zandvoort voldoet en het is ook gesteld aan de landelijke norm voor de huisvesting van statushouders. Maar als we deze motie aannemen en we gaan door met het faciliteren en ondersteunen van Haarlem in deze... ...gaan we hiermee dan ook onze woningbalans verder onder druk zetten. Waardoor mensen mogelijk nog langer op een woning moeten wachten... ...en u en mijn kinderen wellicht nog langer op een woning wachten en die niet krijgen. Voorzitter, een dergelijke motie is vorige week ook behandeld in de gemeenteraad van Haarlem. En daar werden een aantal punten naar voren gebracht... Onder andere over de uitvoerbaarheid. De burgemeester van Haarlem zei daar... dat er een rijksverantwoordelijkheid is in deze... die ligt bij het COA. Het Centraal Opvang, Orgaan Opvang Asielzoekers. De praktijk is daarbij dat het COA eerst kijkt naar de rijksgebouwen in Nederland. En als dat niet wordt, is de kans groot dat het COA contact opneemt met gemeenten... om te kijken naar gemeentelijke gebouwen. Het COA is daarbij op zoek naar drie soorten locaties. Voor noodopvang tijdelijke opvang en reguliere opvang. Voor de nood- en tijdelijke opvang worden locaties gezocht... waar minimaal 300 mensen kunnen worden opgevangen. De portefeuillehouder gaf het ook al aan. Minimale duur die bij zes maanden oplopend tot twee jaar. Voor de reguliere opvang gaat het om opvangcapaciteit... van 600 tot meer dan 1500 mensen voor een termijn vanaf twee jaar. Voorzitter, dat betekent niet uitvoerbaar in Zandvoort... Daar is geen geld voor, daar is geen capaciteit voor. Daarnaast kent deze motie een aantal zaken... waar wij als VVD geen voorstander voor kunnen zijn. En een raadslid van D66 in Haarlem zei het hierbij heel treffend. Door het niet eens te zijn met deze motie... of onderdelen van een motie... of door tegen te stemmen... kan de verdenking worden geladen dat je geen oog hebt... voor het vreselijk leed dat de grote groep vluchtelingen treft. Daarmee politiseert deze motie onbedoeld... De VVD kan zich bij dat standpunt volledig aansluiten. Voorzitter, de motie is niet uitvoerbaar. De motie is moreel moreeldwingend. En daarmee is de VVD een schijnmotie, slechts bedoeld voor de bühne. Dank u wel. Dank u wel. Iemand nog behoefte? U wilt reageren op de woorden van mevrouw Geurlson, neem ik aan? Uh, ja, in grote lijnen. Dank u wel, voorzitter. Ja, In grote lijnen uh, kan ik het betoog van uh, mevrouw uh, Geurlson... Uh, Billke. Alleen de noodopvang voor zowel het Zandvoort betreft. Hoe je dat ook uh, wat voor inhoud zou geven zijn wij niet helemaal uh, tegen. Alleen wij gaan toch tegen die motie stemmen. Ook omdat uh, in het oorspronkelijke motie van de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort gaat het over tijdelijkheid. Die heb ik er weer in gepoogd terug te brengen. Helaas dat is niet gelukt. Dus vandaar. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar mijn linkerzijde. Staat er voor u nog vragen bij als portefeuillehouder? Uh, die heb ik niet gehoord. Niet, niet raam, direct. Voorzitter, gehoord. die heb ik niet gehoord. Ik zit even te denken of. Nee, ik denk dat alles ik is gezegd niet. in ik deze raad. Niet. Ik heb geen behoefte aan herhaling. Dan uh, ga ik de vergadering wederom even schorsen om even plek te kunnen wisselen met de voorzitter. Als ik kan niet stemmen. Toch? Mag niet stemmen. Mag wel huh? Ja, zoals jullie horen, luisteraars, is de, de vergadering weer even geschorst. Tot, uh, na de orde neem ik aan, want ik heb geen tijd gehoord. Um, even kijken, ik heb nog wel een aantal muziekjes voor jullie openstaan. Hier heb je Firestone met Kaigo live. Op ZFM natuurlijk. Altijd op ZFM. Ik vind jammer dat ze de microfoon aan hebben laten staan in het gemeentehuis. Dag ja. Ik heropende de vergadering. Ik dank mevrouw van der Veld voor het nou, Dit heeft nog nooit meegemaakt dat voorzitter. het zo snel ging. Hij is weer momenteel heropend. Um, en ik breng in stemming dus heb de om motie half 12 de vergadering. CDA, Oudere Partij voor D66, Sociaal Zandvoort Partij van de Arbeid. En die heet motie Vluchtelingen. Bij handopsteken graag. Wie is voor die motie? Voor zijn de fracties van D66, het CDA... Oudere Partij Zandvoort, Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn de VVD en gemeentebelangen Zandvoort. Mevrouw van der Veld, korte stemverklaring. Um, de woorden van het raadslid van D66 van Haarlem... die sluiten helemaal aan bij mijn gedachten. En uh, ik heb niet eerder wat kunnen zeggen. Maakt me ook niet uit. Maar uh, ik zie dit ook als een schijnmotie... omdat hij niet uit te voeren is. Dank u wel. Daarmee is de motie aangenomen en ga ik verder met de agenda. Dan moet ik even bladeren waar ik ben gebleven. Agenda punt 13, dat is de lijst van ingekomen post. Heeft één uur daar vragen over, over de wijze van afdoening natuurlijk. Dat is niet het geval, maar voordat ik afhamer... wil ik één textueel voorstel doen. Het laatste stuk op de agenda... Dat is van de lijst, sorry, het laatste stuk, ik haal hem er even bij. Dat is het beroep op het bestemmingsplan Kors-Vlorestraat. Het is beter en volgens ons ook juister om de afdoening als volgt te doen. Brief in handen, college leggen en college verzoeken, beroepszaak voor te bereiden en daarin op te treden. Dat is eigenlijk daadwerkelijk wat hier bedoeld wordt. Akkoord? Is dat nummer 81? Ja, ja, dank u wel. Dan stellen we de lijst vast met deze aanvulling. Dan gaan wij naar agenda punt 14. Verslag van de vergadering gemeenteraad 23 juni 2015. Er zijn geen opmerkingen. Hoe zijn binnengekomen? Ik check even meneer Demmers. Ja, ik heb wel een opmerking. Um, in het verslag uh, staat dat de motie die uh, GBZ heeft ingediend... ten aanzien van de parkeernorm schuine streep omgevingsvergunning... dat daar beleidsregels ontbreken. Ja. De motie is uh, afgekeurd. Uh, alleen de wethouder zei op dat moment van... nou, misschien wel een aardige... Uh, maar in het verslag ontbreekt uh, de capaciteit. Ja, dat hoor ik dan vanavond is dus Dat wordt ook heel veel gevallen. Uh, ik wil ervoor waken en waarschuwen dat het wordt capaciteit binnen deze raad. Meneer Demmers, wilt u een, een voorstel tot aanpassingen van het verslag doen? Dat u waakzaam bent, weten wij, Het gaat ja. hier alleen om de textuele varianten. Wilt, vindt u het zodanig belangrijk dat het in het verslag moet worden opgenomen, ja of nee? Ja, dat valt me nou opeens op met die capaciteit. Dat is er politiek waken wordt gebruikt, dat is niet goed. Goed, dat is niemand heeft verder een opmerking over het verslag, begrijp ik. Dan wordt het verslag zowel van 23 als 24 juni één raadsvergadering vastgesteld met dankzegging aan de PV4. Dat brengt mij op agenda punt 15. En dat is de sluiting. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng, de wijze van vergadering en de constructieve insteek. Ik wens u wel thuis. Overcapaciteit in dit huis Ja tot zover de raadsvergadering Van dinsdag 22 september 2015 op live op ZFM um, Hij is afgelopen bij deze uh, Volgende maand hebben we weer Een nieuwe raadsvergadering ook op dinsdag, je hoort dan mij weer van 8 tot 12 op jouw radio met de raadsvergadering. Hier hebben we nog even een af, even een, af een laatste nummertje. Dat is Take On Me met Van Ihe, live op ZFM. Het blijft zo lekker, ontschrikkelijk lekker nummer. Ik zeg jullie van slaap lekker, wel thuis. Dit was de raadsvergadering van 2 september. Houdoe! Ja, dit was hem weer, jongens voor vanavond. Bij de raadsvergadering van 22 september nogmaals. Het, uh, ja, het was heel spectaculair. Weinig pauze dit, dit, dit, ditmaal na zoveel maanden wachten. Hebben we eindelijk weer een raadsvergadering gehad. Volgende maand zijn we er weer met de raadsvergadering. Gewoon van uh, 8 tot 12. En uh, nu ga je nog even luisteren naar de uh, avondprogrammering. Het is 23 uur 38. Ik heb het voor gezien vandaag. Ik zeg jullie wel, trusten. En uh, wel licht tot de volgende keer weer, want uh, nou, dan hebben we nog een raadsvergadering. Heb je dan verzoeknummertjes? Stuur het even door naar de Facebook of e-mail me even naar Live.nl of naar Apenstaatjahotmail.com. Ik zeg jullie slaap lekker en welterusten. Hier heb je nog een stukje Nikita van Elton John. Houdoe! It feels too hold.